Dit is Radio 1. Het is 4 uur, Trudy Ventrig met het NOS-journaal. De Tunesische premier Kanouchi zal een regering van nationale eenheid formeren, heeft daartoe opdracht gekregen van parlementsvoorzitter Mebaza. die vanmiddag is geïnstalleerd als interim-president. De maatregelen moeten de crisis in Tunesië bezweren.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 Het weer, in het noorden wat regen, morgenochtend overwegend bewolkt... en kans op wat motregen, in de middag ook periode met zon... en het wordt dan tussen de 9 en 11 graden. Dit was het NOS-journaal. Aan de b Op de ring van Amsterdam, de A10 Zuid, richting Den Haag... staat tussen Amsterdam Business Park en de Rij een file van 3 kilometer. De politie heeft daar één rijstrook afgesloten. Op de A29, Bergen-op-Zoom, richting Rotterdam... staat tussen Afrit Oud-Beierland en het vaanplein 3 kilometer file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 U bent uh, terug in uh, Carré uh, in Amstel, daar zitten wij nog een half uur. En wat kunt u dit uur een half uur verwachten? Uh, collega van de televisie Cornald Maas die komt hier uh, om even de culturele week te bespreken. Rens Kroes die v, uh, verzorgt straks de 80 seconden. Maar ik ga eerst praten met Wim van Sinderen van de, het Haagse gemeentemuseum. Dat is het fotomuseum. Want tijdens een prachtige tentoonstelling te zien van uh, de Amerikaanse schilder en filmmaker Julian Snabel. Maar hij blijkt nog veel meer te kunnen. Want in het museum is, uh, hangen momenteel 80 enorm grote Polaroid foto's die hij maakte met een toestel. En dat wordt omschreven als zo groot als een ijskast. Wim, is dat inderdaad zo groot als het is? Nou, dan heb je wel een grote ijskast Ik ja, Begin even opnieuw, want je microfoon stond niet open geloofd. Oh, hm? dan heb je wel een hele grote ijskast. Dat is uh, twee keer een ijskast. Het is zo'n horeca-ijskast, zo groot is het. Gro nee, nee, nee, nee, ik neem niet aan dat hij die overal waar hij gaat, dat hij die mee naartoe schaut dan. Nou, dat is het grappige. Uh, die camera is ooit in de jaren zeventig ontwikkeld. Er zijn er maar een stuk of zes, zeven gebouwd. En het uh, is dus eigenlijk bedoeld voor in een studio hè, dat hij gewoon altijd daar staat in een bepaalde locatie. En wat Schnabel nou heeft gedaan, en dat past ook een beetje bij zijn, uh, bij zijn macho imago. Hij heeft eigenlijk die camera overal mee naartoe genomen alsof het een, uh, een klein digitaal cameraatje was. Dus uh, je, je krijgt een soort snapshots met een camera die daar absoluut niet voor bedoeld is. En ja, die spanning die dat oplevert of die, die merkwaardigheid, dat is wel een van de charmes van de... Van de tentoonstelling ook. Ja, want die, die, die schnabelshots, zoals we ze dan maar zullen noemen... die, die, uh, die camera, die, die laat hij die dan door assistenten? Want die heeft hij ongetwijfeld dan ook... Ja, je hebt, mee, daar, uh, je hebt daar personeel voor nodig. Ik, ik, het is mij een beetje onduidelijk gebleven... Uh, hij uh, hoe, hoe die, heeft die camera niet gekocht. Je kan hem huren in New York. Uh -huh. En je krijgt twee man uh, personeel erbij. Standaard. want het is, Je moet het zien als een klein fabriekje. Het moet ge worden gevuld met uh, chemicaliën. Het, het is een, een direct kla klaarcamera. Oh, echt, echt, echt een Polaroid uh, waar je als het ware het, uh, ja, het frisje vanaf trekt. Je trekt het er ook uit. En dan wapper je een beetje. In ja, de en, dan, dan... en dan wacht je tot het beeld opkomt. Maar het, is, uh, ja, het zijn zulke grote formaten, 60 bij 50 centimeter. Ja. Uh, daar zijn heel veel chemicaliën voor nodig. Dat zie je ook aan die foto's. Daar zit zo'n smurrie rand omheen. Uh, wat trouwens ook weer deel uitmaakt van de charme... van dit soort grote polaroids. Maar uh, ja, je, je, je kan het huren en dan krijg er twee man personeel bij. Ja. Je zegt dat het, een beetje het idee dat je het uh, met een digitaal cameraatje hebt gemaakt... maar dat dat niet zo is, dat dat deel uitmaakt van de charme van... Het werk, uh, speelt ja, hij daar ook mee? Ik, ik, ik weet het niet. Ik, ik denk wel dat het een overweging is geweest... Uh, om, om uh, uit die studio te breken met zo'n apparaat. Hij uh, heeft gefotografeerd in zijn drie ateliers. Ja, hij heeft drie ateliers. één in Brooklyn, één ja. op Long Island... en één in zijn huis op Manhattan. Dus daar heeft hij gefotografeerd. Hij heeft ook zijn kunstwerken gefotografeerd. Hij zei ook dat het nooit de bedoeling was geweest om dit als kunst te zien. Het was meer dat hij uh, met die camera zijn, zijn werk wilde documenteren. Geloof je dat? Maar, nou, Ik geloof dat dat misschien wel de aanleiding was. Maar ik denk dat hij al werkende uh, ja, geïntegreerd... Uh, ja, uh, helemaal uh, geboeid is geraakt door uh, wat voor foto's zo'n apparaat uh, op, uh, oplevert. En dat hij dacht, verdomd, dit is zo goed, dit is zo bijzonder... dit past zo bij mij... Uh, daar zou ik wel een boek van kunnen maken en een tentoonstelling. Ja. Want het feit dat het zo bij hem past, is dat het, je hebt geen controle over die camera en over het proces. Het is een heel ongebalanceerd proces en dat is natuurlijk voor een kunstenaar, voor een beeldend kunstenaar, en zeker zo iemand als Schnabel, is dat interessant. Want dan komt het aan op het toeval en op de intuïtie. Het, het, het schnabel is zeker niet een, een, een zeer beredeneerde, uh, conceptueel kunstenaar. Dat is een, het is een soort uh, Karel Appel uh, van nu. Hè? Ik, ik, ik uh, rots er uh, maar wat aan. aan. Ja. En alles wat ik uit mijn handen komt is, is, is, is geniaal. Ja. Uh, we, we moeten twee dingen bespreken. De man Schnabel natuurlijk, um, om hem even neer te zetten. En wat hij heeft gefotografeerd. Wat zullen we eerst doen? Uh, nou, laten we met het werk beginnen. Het werk. Wat, wat is het onderwerp wat hij uh, met deze bijzondere Polaroid heeft uh, gemaakt? Nou, wat ik wil zeggen, zijn eigen werk, het fotograferen van zijn eigen werk... Want hij vond dat dat niet goed werd gedaan. Ja, en, en hij vond dat dat misschien te clean was... of niet, niet, niet, niet in het verlengde lag van de, de sfeer van zijn werk. Mm -hmm. Dus uh, daarom heeft hij dat zelf gedaan. Dat is trouwens een hele leuke analogie met uh, Anton Heyboer, de tentoonstelling die we hiervoor hadden. Die is ook gaan fotograferen in de jaren zeventig... omdat hij niet tevreden was hoe professionele fotografen zijn werk en zijn leven fotografeerde. En daarom is hij het zelf gaan doen. Dus de, in die zin is dat uh, wel leuk... dat deze twee totoestellingen achter elkaar komen. Hij uh, heeft dus zijn werk gefotografeerd, Schnabel... maar ook zijn, zijn familie. En hij heeft een grote familie. Hij heeft vijf, zes kinderen... Uh, die allemaal bij hem in de buurt zijn en wonen. En hij uh, heeft inmiddels een derde vrouw... Is uh, dus een vrouw. En hij heeft illustere. Heeft vrienden. Heeft hij ook een hond? Hij uh, heeft, heeft ook een hond. Die heeft hij ook gefotografeerd. Die leeft helaas niet meer. En hij heeft illustere vrienden. Echt ook niet. Uh, ook niet uh, uh, ja, zeker niet de lievertjes van Manhattan of Hollywood. Nee, Mickey Rourke, die kent hij goed. Ja, kent hij goed? Lou Reed. Lou Reed. Komt uh, om de hoek. Christopher Walken. Ja. Um, Sy, uh, Max van Sido. Uh, nou, David Frost staat op, op de foto. Uh, ja, Placide Domingo. Is dit ook niet een beetje van, ik ken deze mensen... en ik kan ze gewoon fotograferen wanneer ik dat wil? Een beetje die houding? Of, uh... Nou ja, Lou Reed woont tegenover hem. Dat dus dat is, dat is een goede vriend. En ja. bovendien heeft Schnabel, moet je niet vergeten... die documentaire gemaakt over Lou Reed's uh, live-uitvoering Berlin. De, de, de documentaire is door Schnabel gemaakt. Dus ja. dat, dat zijn echt wel vrienden. En, en ik geloof ook zeker dat hij bevriend is met, uh, met Christopher Walken... En, en, en Mickey Rourke heeft hier een zwak voor. De, daar herkent hij iets in van zichzelf. Dat, dat, dat, dat, dat macho, maar ook dat kwetsbaar tegelijkertijd. Maar goed, het, bedoel, uh, beroemdheden zoeken elkaar altijd op. Dat is in Nederland ook zo. Dus, is dat zo, ja? Ja, tuurlijk. Is dat zo? Ik zal het eens aan de Conald Maas vragen, die weet het vast wel. Um, uh, even over, uh, beschrijf eens één, van één foto waarvan je zegt dat, dat is nou uh, een hele mooie. En die uh, hangt ook uh, prachtig bij ons in de tentoonstelling in Den Haag. Uh, uh, en, en, en dat tekent een beetje het werk. Ja, ik vind dat moeilijk, omdat we hebben het ook ingericht. Uh, we hebben voor het eerst het museum, de zaal, helemaal leeg gemaakt. Dus als je binnenstapt, zie je alles in één keer. En dat hebben we gedaan omdat het niet gaat om van hoogtepunt naar hoogtepunt te lopen... maar mm -hmm. om geconfronteerd te worden met tachtig foto's. Allemaal van een bepaald hoog niveau, maar zonder dat daar iconen tussen zitten. Zodat je omspoeld wordt. Door, door de wereld van Julian Schnabel. Hè? Door zijn vrienden, zijn familie, zijn werk. En uh, alle ideeën die hij verder uh, in die Polaroids uh, heeft geuit. Uh, maar dat zijn. Ja, het, oh ja, dat is een idee. Hij heeft dus, dus ook één wand. Uh, met uh, portretten van mensen die, uh, ja, die uh, gestoord zijn. Uh, hè? Crazy people. Niet zijn vrienden kringen? Nee. Het zijn fotootjes uit de 19e eeuw. Waarschijnlijk gemaakt in een psychiatrische instelling. Uh -huh. Een soort pasfotootjes. En die heeft hij opnieuw gefotografeerd met die grote polaroid. En deze mensen hangen dus daar ook in die tentoonstelling. En het is grappig dat de Volkskrant vond gisteren... dat dat een, uh, eigenlijk een stijlbruik was. Dat ja, want het schuurt wel. En met... nergens op sloeg. En dat NRC gisteravond zei dat dat gewoon echt het, de bonus is... die deze tentoonstelling geweldig maakt. Wat vind je daar zelf? van? jij vindt het de bonus natuurlijk. Dat snap ik. Maar... Nou, ik vind het heel actueel. Ik, dus zonder dat Schnabel zich daar echt over uitspreekt... is het zo actueel om bestaande foto's uh, opnieuw te fotograferen... of opnieuw te gebruiken binnen een artistieke praktijk. Dat het heel veel beeldende kunstenaars maken gebruik van bestaande archieven... die ze omwerken en waar ze dan weer iets, iets anders mee doen... een hmm. andere betekenis aan geven. Ja. Dus in, in die zin is Schnabel... Uh, Ontzettend trendy. En misschien is dat ook wel het slimme weer van hem. Dat hij toch die tijdgeest. nu al meer dan dertig jaar lang weet uh, te pakken te krijgen. Want het is iemand. we gaan we het toch over hem uh, hebben. Uh, het is iemand van het grote gebaren. Die, die ja. macho-kunstenaar. zoals we die vroeger kenden. Die, uh, mensen als uh, Baselits bijvoorbeeld. Ja, nee, het is uh, uh, uh, grappig dat uh, hij komt uit die generatie. Uh, van de jaren tachtig. Waarin uh, de schilders, zowel in Europa als Amerika. reageerden op die uh, conceptuele kunst. die eigenlijk. Uh, Eigenlijk alleen nog maar taal was. En niks visueels meer was en niks materieels meer was. Ik bedoel, zoals uh, die, die Amerikaanse criticus uh, Tom Wolfe heeft gezegd. Uh, de conceptuele kunst is één stip op de wand en daarin is alle kunst verdwenen. Ja. Nou, in de jaren tachtig kwamen dus mensen op die gingen opnieuw weer schilderen. Hè? Er was een, zoals de Duitsers zeggen, honger naar beelden. En uh, ja, daar is uh, uh, Schnabel een representant van. Ik, ik, hij, hij, uh, hij is erg op materiaal, op, op tactiliteit, dat je het vast kan pakken, dat je uh, ja, dat zinnelijke en, en dat minder dat verstandelijke. En alles wat hij aanpakt, lijkt wel alsof het. Het is een soort koning Midas. Hè? Alles wat hij aanpakt, dat, dat verandert in goud. Want je noemde de, de documentaire over uh, Lou Reed. Uh, ja. Berlin. Hij heeft ook de Diving Bell and the Butterfly, ja. die prachtige film. Dat, dat is, is een van de mooiste films die ik ooit heb gezien. Ja, voor de mensen die die film niet kennen, waar, waar gaat hij over? Het gaat over een. Uh, het is echt gebeurd. Hoofdredacteur van L in de jaren 90. Franse L. Ja, ja. Die kreeg op zijn 42 e een uh, hersenbloeding en kwam in een soort staat, uh, dat hij alleen, een soort locked-in-syndroom... zoals ze dat noemen, dus hij kon zich niet meer bewegen... hij kon alleen zijn één, één oog kon hij bewegen. En hij kon ook niet praten, dus hij was een levend mens... die alleen maar kan kijken. En wat hij dan ziet, um, dan, dat is vanuit die patiënt dus eigenlijk... dat heeft uh, Schnabel gevis gevisualiseerd op een meesterlijke manier... Uh, met uh, Super 8 film en met, uh, ook met Polaroid, volgens mij kleinere ja, Polaroids. ook van zijn eigen werk bovendien nog. nog. Daar ja. begint de film nou ja. mee, met, met, met zijn werk. Ja. dat is een mooie, mooie manier om je crossmediaal jezelf een beetje op ja, de kaart te zetten. maar ik, ik denk, het is zeker verdienst van Snabel... dat die film zo goed is, dat hij als beeldend kunstenaar... heeft kunnen verbeelden wat die man, wat die hoofdpersoon... Uh, hoe, die, hoe die het leven zag, uh, in welk perspectief. En, en, en uh, daar moet je dus als regisseur moet je daar visuele kwaliteiten voor hebben. Veel meer dan, uh, denk ik, het regisseren van je spelers... of het, uh, het, het goed uh, volvoeren van je scenario. Yeah. Yeah, yeah. En dan heeft hij ook nog eens, uh, hij kan alles. Uh, zijn eigen huis ontworpen in Manhattan. Uh, Palazzo Chupi. Ja, dat, dat is ongelooflijk crazy. Uh, het is een soort. Hier, hier hoor ik je enige afgunst. Nou, hoor... nee, maar ik bedoel, dat is ook weer typisch Amerikaans. Hij, zijn studio uh, in de West Side, Manhattan. Die, ja, dat is een oud pakhuis. En dan heeft hij dus eigenlijk een heel. Uh, Italiaans palazzo. Met, met zelfs de ramen, de boograam, Bo bovenop ja. gebouwd. Bovenopgebouwd. Mm -hmm. En dus ook helemaal gestuukt in, in rood uh, verweerd terracotta. En uh, dat, dat heeft hij ook helemaal ingericht. En daar uh, verhuurt hij dus ook... Oh nee, daar verkoopt hij ook uh, delen van. Je kan daar een appartement kopen. Het was ook zijn idee dat daar... Uh, ja, dat is ook wel weer snobistisch natuurlijk. Alleen maar celebrities zouden wonen. Richard Gere heeft een, een, een stukje gekocht, maar... Tot teleurstelling van Schnabel is hij er nooit gaan wonen. Met het idee dat hij ze dan ook weer zou kunnen fotograferen wellicht. Of, ja, ja of zoiets. Polohoid, maar ja. T, t, t is, uh, hoewel, het is een palazzo. Uh, maar ik had een Italiaanse stagiaire een paar maanden geleden... en die herkende er echt geen Italiaanse architectuur in. <laughs> Alles is relatief dus maar weer. Ja. Um, uh, het leukste zou natuurlijk zijn geweest... als Schnabel ook nog even naar Den Haag was gehopt om de tentoonstelling te openen. Maar dat zit er niet in, hè? Nee, hij is ook al zestig. Nou ja... Ja, maar Vitaal. hij is net in Europa geweest. Hij wilde niet nog een keer komen, dat snap ik wel. Hm. En hij is bezig met iets, ik weet niet wat... want ik heb geen contact met hem, want hij is moeilijk... Ja, het is niet iemand die je even mailt of, of belt. Zit, Waarom niet? Nou, er zit een studio tussen studio-managers... Ja, het is toch een celebrity. Met, uh, en ik ben eigenlijk ook wel blij dat hij er niet is. Want ik heb verhalen gehoord dat hij uh, <laughs> er dan wel zou zijn... maar dat hij dan net vijf minuten voor de opening... zich dan nog weer een uh, acupunctuurbehandeling uh, uh, laat, uh, laat doen... Om, chakras. om zijn chakras te, te activeren. Ja. Dus uh, al, al was hij er, dan waren we er nog niet zeker van geweest... dat hij daar er dan ook geweest. al was. Ja. ja. Nou, dan, dan is het maar goed dat hij er niet is, toch? Nee, en de gastsamenstelster Petra Giloy-Hirts is er. En zij gaat zometeen, want zometeen is de opening om half zeven. Gaat ze vertellen hoe het was om met. Uh Julian Schnabel te werken. Goed, dan horen we dat later nog. Dankjewel, Wim van Sinderen. we Met haastige spoed zo dadelijk dus weer terug naar Den Haag voor die opening. Uh, meld ik even dat de tentoonstelling Julian Schnabel Polaroids... tot en met 27 februari te zien is in het fotomuseum Den Haag. Er ligt Paul naast het gemeentemuseum. En het is een waanzinnig mooie catalogus die erbij is verschenen. De uitgeverij Prestel heeft die uitgebracht. Goed, dankjewel. Uh, straks collega Maas van de televisie, maar eerst even iets heel anders. Want de 80 seconden, u weet het, elke week uh, geven wij iemand de gelegenheid om, uh, uh, uh, ja, om uh, hier uh, 1 minuut en 20 seconden te vullen met iets moois. En uh, nou ja, daar heb ik altijd een fijne tekst voor, maar die ben ik dan nu even kwijt. Uh, maar uh, ze heet, ze heet uh, hoe heet ze ook weer? Jongens, hè? Rens heet ze. Rens Kroes, en ze komt uit Friesland en ze gaat nu iets moois doen. De 80 seconden van. Ja, dat zeg ik toch, Rens Kroes. Perfecte timing. Friese precisie is dit. Uh, uh, de, ze komt, Rens Koes komt nu je begeleid. Overigens door Vincent van de Valk op de Piano. Komt uh, nu eventjes hier naar de tafel toe. Rens, uh, je, je studeert eigenlijk. Jij deed sociaal-pedagogische hulpverlening. Ja, dat klopt. staat op mijn blaadje dat ik inmiddels weer gevonden heb. Uh, uh, mm -hmm. Van waar dan toch de keuze? Want dat lijkt me een uitdagende richting. Waarom dan toch de muzikale carrière gekozen? Um, ik heb het altijd gedaan. Ik heb altijd veel muziek gemaakt. Mm -hmm. En um, ja... Ik vind het heerlijk om dat te doen en ik wil graag een carrière in de muziekwereld. Ja, en ja. Hoe, hoe ga je dat aanpakken? Behalve door uh, hier 1 minuut en 20 seconden te vullen? Um, nou, ik wil heel veel zingen. Dus heel veel open, in open mics gaan uh, optreden en uh, me laten horen. Ja, en, en uh, hoe pak je dat aan? Want dat is eigenlijk de vraag. Um, ja, door een middel van de, dit soort dingen te doen. Ja. En uh, ik wil graag demo's. Ik ga nu demo's opnemen. Uh -huh. En uh, aan de hand daarvan uh, wil ik graag. Uh, Singles gaan opnemen. Nee, ga je ook? Uh, je, je bent Fries. Ga je ook in het Fries zingen? Uh, misschien wel, ja. Misschien. ja. Want dat is natuurlijk een prachtig terrein. Er zijn grote ja. hiervoor gegaan en dan kun je, kun je zo uh, in, in aanschuiven als het ware. Ja, zeker. Ja. Ja. Ja, ja. Misschien wel. Ja, um, ja. Lijkt me wel leuk. Ja, eh, ik moet toch even. Eh, we hadden het er even over op de redactie. Ik moet toch eh, ja. even nog iets anders bedenken. Want jij komt uit Eastermar. Dat is yes, in Friesland. Eastermar. Oh, yes, dat zeg yes, ik. Eastermaar. Eh, Oost, ja. <laughs> klopt. Oostermeer. Ja. In Friesland. Nou okay, ik een andere cruise. Die komt daar vandaan. Dat klopt. En dat, ja. die, die is model. Ja. Dat is jouw zus. Ja. Dautzen is jouw zus. Ja. Jongen, jongen. Wauw. Dat is toch leuk, mij. Ja, Cornel, is toch leuk. Dat je je goed te zien. Ja, wel. Ja, ja. Dat lijkt wel. Nee, maar dat is inderdaad waar. Je, je ziet er hartstikke goed uit. Is, is dat nog een idee? Dat je denkt van nou, ik heb een zus die het al ver heeft gebracht in die richting. Mm -hmm. Misschien dat ik daar achteraan kan? Dat ze... Nou, niet in een modellencarrière. Nee? Nee, ik wil geen modellencarrière. Maar... Um, wat ik wel wil, is hun muziek maken. En ik ja, wil dat een geweldige worden. Maar kan, kan, kan Duitzen ook nog op een of andere manier... als, als ambassadrice van Friesland... En kan ze jou nog uh, een duwtje geven? Of? Nee, ze steunt me enorm. En, uh, misschien wel, ja. ja. Ik denk wel dat het helpt. Ja. Dat het werkt. Ja. Nou, Ik wens jullie veel succes. Man. Dank je wel. Ja. Dank en, je. Uh, uh, uh, we zijn altijd op zoek zeg ik maar even naar een nieuw talent. Uh, of u nou de zus van iemand bent of niet. Dat maakt niet uit. Opium Dank je wel, Rens. Gedaan. En Dank de groeten aan Duitsers, zeg ik dan. <laughs> Goed, Cornald uh, Maas hier aan tafel. Uh, want vanaf uh, vandaag uh, gaan wij zo aan het einde van deze uitzending... eventjes de, de, ja, de week doornemen. Of je hebt in ieder geval iets wat je op je lever hebt. Daar wil je graag even met mij over praten. En met, ook met Wim van Zinderen, nu hier to, toch zit. Die er vast iets op aan toe te voegen heeft ja. ook, ongetwijfeld. Wat, wat, wat, wat is je deze week opgevallen? Nou, ik, het was een beetje een rare week. Want ik was vorige week een week weg. En ik weet niet hoe dat met jou is. Maar uh, ik hoorde liederwijder Paris straks weer zo wervend de boeken aanbevelen in dit programma. Geen genoeg lees ik het hele jaar door, maar altijd redelijk gedeformeerd. Omdat je er iets mee moet voor jou. Ja. Programma, ja. of omdat je er iets over moet schrijven. En in de vakantie heb je eindelijk de tijd om eens zelf wat uit te kiezen. Dat herken je dus. Ja, enorm. Nou, ja. Dat had ik vorige week. Ik heb toen ongeveer 2000 pagina's leesvoer verorberd, waarvan er ongeveer 600 staan in een, in een boek waar ik het over wil hebben... ook omdat me dat helemaal niet meer losgelaten heeft sindsdien. En ik er de hele week discussies over heb gevoerd, ook met mensen. Gisteravond nog in de kroeg, waar ik ook wel regelmatig regelmaat kom... maar ook bijvoorbeeld tijdens een bijeenkomst met journalisten afgelopen maandag. Een boek dat heet uh, Alleen in Berlijn... Uh, geschreven door Hans Vallada. Mm. Heb jij er wel van gehoord? Ja, de, ja ik heb toevallig hetzelfde boek. Uh, ja, dat klinkt dan een beetje lullig... uit, uit de verdeling bij ons op de redactie meegenomen. De verdeling op de redactie? Ik <laughs> ken dat wel. Sinterklaas-tombola, we, we worden. Sinterklaas zegt. Ja, echt... zoiets. Ja ja, ah, ja, ja. Je dus heel veel boeken altijd toegestuurd krijgt en die, die worden dan na verloop van tijd, uh, ja, gaan niet naar redacteuren thuis. En ook een presentator mag wel eens wat meenemen. Nou, dan heb je wel de hoofdpersoon? Ik heb gekregen toevallig meteen. deze thuis. Nou, dan, ik, ja. dan moet je er meteen mee aan de slag. Vanwege die Vallada, want het is toch van die man van uh, kleine man was. Was nu een kleine man heeft hij geschreven? In 1933 ja. speelt in de crisisjaren. In, in Duitsland. Ik ja. beschrijf het ook echt van binnenuit. Vanuit het volk zal ik maar zeggen. En deze roman die verscheen eerder in uh, 1949. Was al wel uitgegeven in Nederland. Maar is pas ruim een jaar geleden ongeveer in het Engels vertaald. En naar aanleiding daarvan is er nu een nieuwe uitgave verschenen. Hij wordt aanbevolen door Primo Levi als uh, de beste roman... die ooit over het Duitse verzet tegen de nazi's is geschreven. Uh -huh. En Primo Levi, ja, dat zegt wel wat. want Er is geen ander die zo de verschrikkingen van de oorlog in kaart heeft gebracht uh, als hij. Het uh, boek gaat... Uh, het, de thematiek is nog interessanter dan de anekdote... maar ik zal toch vertellen, als je al van een anekdote kunt spreken... waarover de roman handelt. Het gaat over een echtpaar, Otto en Anna Kwangel. Begin van de oorlog, 1940, Berlijn. Uh, hebben nog Hitler gestemd in de jaren 30. Hm. Um, Met het idee van... Uh, Misschien wordt het wat, ja, in de beste wilde beloofd. traditie. Ja. Precies. Uh, um, ze zijn eigenlijk vrij van vrij eenvoudige komaf. hebben zich nooit politiek geëngageerd betoond. Hun zoon moet naar het front tegen zijn zin, sneuvel daar... en dan gebeurt er iets geks, ze radicaliseren. Ze bedenken een plan om aan hun leven... sinds de dood van hun zoon weer vorm te geven. En dat doen ze doordat ze kaarten gaan schrijven, ansichtkaarten, waarop ze anti-Hitler-leuzen uh, noteren en die worden... Volgens een vrij geraffineerd scenario, eigenlijk overal en nergens in Berlijn op openbare plekken Aha. neergelegd. Zo, zo, een beetje zoals je die, die kaartstandaards hebt? Uh... Ja, dan wat meer de je zeggen, maar dan minder onschuldig. <laughs> ja. Want hier kleven andere wetten en, be ja. en bezwaren aan. Ja. Het gekke is namelijk, wat zij niet weten, ze schrijven die kaarten, die leggen ze neer. Hij schrijft ze, zijn vrouw en hij brengen ze samen rond. Maar ze weten nooit wat ermee gebeurt eigenlijk. Wij als lezers weten dat wel. Uh, je merkt namelijk dat heel veel mensen die die kaarten oppakken, dat die zich meteen een soort halve misdadige wanen. Ja en zich zo snel mogelijk van die kaart willen ontdoen... door ze bijvoorbeeld naar de Gestapo te brengen. Er worden verdachten, want op een gegeven moment gaat binnen de Gestapo ook spelen. Het is eigenlijk een onschuldige actie, dit. Maar hij groeit toch uit tot, uh, mm -hmm. laten we zeggen, buitenproportionele proporties. Ja. Uh, mensen die uh, binnen de Gestapo voor, uh, functioneren... worden verantwoordelijk gesteld voor deze kwestie, moeten ermee aan de haal. Nou, in elk geval, die kleine muis die dat echtpaar eigenlijk vormt... de muis tegenover de olifant ja, die het ja, nazi ja. is, brengt veel meer teweeg namelijk een kluwen van verraad en wantrouwen en dergelijke... dan ze ooit hadden kunnen bevroeden. Totdat dat echtpaar natuurlijk op de valreep eh, tegen de lamp loopt. Mm. En dan begint er een soort afschrikwekkend eh, proces... dat eh, zeer minutieus ook beschreven wordt in deze roman. Maar toen ik het las dacht... kijk, die thematiek van de oorlog, die ken je. Um, het zegt eigenlijk toch... Behalve dat het iets zegt over dat er in iedereen wel een bepaalde mate van, van kwaad schuilt, zal ik maar zeggen... zegt het voor mijn gevoel toch heel veel over deze tijd. Het, het knipmessen voor de macht, het, het afserveren van mensen die eh, anders denken... Uh, het knipmessen voor uh, de hiërarchie in uh, organisaties... Kleine geesten die eigenlijk nooit veel hebben voorgesteld in het maatschappelijk leven. Het is, die heel die kansen schoon zien. Ja, ja. Die een min bestaan hebben ja. geleid. En dan als een gestapel... Uniform uh, aantrekken en vervolgens ja. de baas zijn. En ja. je krijgt het gek genoeg. Ik ge lees nu steeds, hè, ook in de krantenberichten. Het is bijna verdacht als je tegenwoordig nog vergelijkingen trekt met de huidige tijd. Dan helemaal met de PVV. Maar mm -hmm. ik zag wel meer in menig uh, uh, uh, brievenbusplassen. Alias, Erik Lucas. In het boek rondwandelen ook. <lacht> zal ik maar zeggen. Um, <lacht> En daardoor is het ook een heel noodzakelijke uh, roman, vind ik eigenlijk, ook omdat... Um het op de een of andere manier, en daar ben ik altijd erg voor, voor gevoelig voor... In, in, in literatuur ook wel... zo heel prachtig dat dunne pad bewandelt tussen goed en kwaad. Ja. De scheidslijn tussen ja. goed en kwaad. Ja. Maar wat ik even niet begrijp... Nee, is het, het, het, je noemt het een roman, maar is het waar gebeurd? Het is gebaseerd op een uh, waar gebeurd iets... maar uh, de, de auteur heeft er zijn eigen verhaal van gemaakt. Het okay. is een, uh, een kwestie die uiteindelijk van een echtpaar ook werkelijk heeft gespeeld. Het echtpaar Hampel in Berlijn. Maar hij heeft er zijn eigen verhaal van gemaakt. In de gevangenis overigens, Valada, ja. heeft hij het in acht weken geschreven. Deze roman die ook nog eens een keer heel knap geconcentreerd is um, En wat hem misschien ook wel sterk maakt... is dat hij eigenlijk zelf een achtergrond heeft die niet bepaalt. Hij was geen verzetsheld. Hij heeft uh, ooit geprobeerd zelfmoord te plegen. Hij heeft zijn echtgenoot wel eens in elkaar gerammeld. Hij heeft ook uh, in, in, in verdovende middelen gezeten. Dus Aha. hij heeft geen brandschoon verleden. En hij komt van binnenuit, vanuit het volk. En wat hij zo goed beschrijft, is precies hoe de doorsnee Duitse uh, daarmee omgaat. En dan zie je dus dat er sommigen zijn die bij wijze van spreken bij toeval zoals dit echtpaar, boven zichzelf uitstijgen ja, en een soort verzetstaat ja, ja. leveren. Maar de meesten, helaas... Juist de andere kant. Uh, ja, die uh, om wat voor reden dan ook, omdat ze een hachje willen redden... Ja. of een familie willen redden, of wat dan ook, die vervallen tot het andere. En als je dat dan leest, ik kon dat niet van me afzetten op de een of andere manier... ook omdat hij het werkelijk in een hele knappe vorm gegoten heeft... En ik had het de hele tijd door kippenval overigens zien, Omdat ik, gek genoeg, ook als ik dommig in de tram zat... deze week toch een beetje omheen me heen zat te spieden van... ja, wie kan eigenlijk in deze partij, uh, ja, ja en zo ver staat het er niet eens van af. Ah. voor mijn gevoel, ja. uh, zou uh, aan de andere kant... Dus aan de verkeerde kant gaan zitten. En wie zou het, uh, het heft in eigen handen nemen... en boven zichzelf uitstijgen? Ja, ja. Is dat, dat een prachtig. nieuwe vertaling ook? Uh, hij is aangepast weer, ja. Hij is een, uh, um, omdat die, de Engelse vertaling zo'n groot ja. succes was... is hij opnieuw weer bewerkt. En nu opnieuw in het uh, Nederlands uh, uitgebracht. Nog even, Hans Vallada, alleen in Berlijn heet het, toch? Alleen in Berlijn ja, heet het, ja. Ja, ja, ja. ja. Het is een lijvig boek, maar ik, ik, je hebt me wel heel nieuwsgierig gemaakt. Want wat ik zei, ik heb het thuis liggen, maar ik moet er nog aan beginnen. Ja, ik zou het doen. Het is eigenlijk nog indrukwekkender... Dan wat Primo Levi zelf uh, heeft beschreven vanuit de verschrikking vanuit de ja. concentratiekamp. Ja. Dit is gewoon het leven van alle dag... Ja. waar een heel ander soort paraplu uh, over komt te hangen, boven komt te hangen. Voor we het vergeten, we moeten ook nog even over uh, opium televisie hebben. Want je hebt dinsdag weer uitzending, neem ik aan. Ja, we, hadden, we hebben aanstaande over goed en kwaad gesproken. We gaan het dinsdag onder andere hebben over uh, de verfilming van Sonny Boy. En daar gaat heen voor ons onder andere Clary Polak. Nou, ook leuk, goed en kwaad. Want uh, zij immers uh, niet meer aan te zien in het programma Nieuwsuur op televisie. Ja. Daar wordt flink schande van gesproken. Maar ze zal vanaf nu uh, regelmatig in uh, opium TV ook als panelid verschijnen. En oh, Maria Goos is ook om onder andere het functioneren van Daan Schuwmans als acteur op de planken te bespreken... naar aanleiding van voorstelling expert. Oké, heb je Sonny Boy al gezien? Nee, we hadden afgesproken dat ik dus een keer niet ging kijken... omdat de panelleden deden zodat ik handige kon communiceren ja, de televisie kijken... wat ik kijken thuis ook vaart, dat hij namelijk nog niet gezien heeft. Ben je nog iets horen over Rijk de gooien ook, of is daar geen tijd meer voor? dat is al geweest, toch? Ja, dat is wel geweest. Goed gespoord, hè? Goed gedaan, toch? Ja, maar daar zat dat goed en kwaad namelijk ook heel erg in, eigenlijk. Hij zelf ooit. Wil hij zich aansluiten bij de jeugdafdeling van de waffen van SS. Verboden door zijn vader. Doen door toeval in het verzet gekomen, Daarna altijd zijn verzetsrol gerelativeerd ja, ook. Ja, we moeten het hierbij laten. Oké. Okay. Uh, dus uh, dinsdag hoop uh, je hem Televisie om tien voor negen. op rijk twee, te gooien. Zonder rijk te gooien, maar met andere gasten dus. En uh, volgende week zijn we er niet vanwege sport. Uh, maar de week daarna weer wel. En straks om vijf uur op Nederland 2. Kunstuur met... Uh, met jou las ik op Twitter. Ook nog, ja. <laughs> Radio 1, het NOS-journaal. De Tunesische premier Kanouchi gaat een regering van nationale eenheid formeren. Hij heeft opdracht gekregen van parlementsvoorzitter Mabasa, die vanmiddag is geïnstalleerd als interim-president. De maatregelen moeten de crisis in Tunesië bezweren. Binnen 60 dagen moeten er presidentsverkiezingen worden gehouden.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 In Duitsland is opnieuw een groot aantal boerderijen afgegrendeld in verband met het dioxineschandaal. Het zijn er 934, ze hebben veevoer afgenomen, van een bedrijf waar mogelijk het kankerverwekkende dioxine is aangetroffen. Ook dat bedrijf is nu gesloten.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 Het is bewolkt en vooral in de noordelijke helft van het land valt regen of motregen. Vanavond wordt het van het westen uit geleidelijk droog. Er staat nu veel wind uit het zuidwesten. In het warre gebied af en toe een stormachtige wind, windkracht 8, en windstoten rond 75 km per uur. Vannacht klaart het af en toe op, maar het blijft zacht met een minimumtemperatuur rond 7 graden. De wind neemt iets af, maar blijft in het warre gebied hard, windkracht 7. Morgen begint de dag met tamelijk veel bewolking, maar al snel breekt de zon door. Morgenmiddag zijn er flinke zonnige perioden en het blijft droog. Het voelt lenteachtig aan met temperaturen van 9 tot 12 graden. De wind blijft uit het zuidwesten waaien, is morgen matig. Aan zee vrij krachtig tot krachtig windkracht 5 A6. Maandag passeert een koufront en dat levert enige tijd regen op. Vervolgens wordt het na maandag geleidelijk kouder... S'nachts gaat het weer licht vriezen. En op lange termijn neemt de kans op winterweer duidelijk toe. Langs de lijn met Robert Meder. Goedemiddag, het is bijna drie minuten over half vijf. NOS langs de lijn met, zoals u gewend bent op zaterdagmiddag, zometeen het sportforum. Daarover later meer, want we hebben live sport. Een Europees kampioenschap nog wel, de EK Short Track. De 500 meter met eh, Nederlandse deelnemers. Sebastian Timmerman. Niemand minder dan Shinky Knecht, de 21-jarige jonge Fries die uitstekend in het toernooi zit. Nu wordt aangekondigd door de speaker. Ze hebben keurig netjes gewacht totdat deze uitzending van langs de lijn begon met het verrijden van de finale van deze 500 meter bij de mannen. Knecht doet het dus prima. Uitstekend die 500 meter eigenlijk zonder problemen doorgekomen. In de voorronde, de heats, de kwartfinales en de halve finales keer op keer overtuigend gereden. En dat terwijl dit niet zijn favoriete afstand is. Dat is toch de afstand van morgen, de 1000 meter. Gisteren werd Knecht uh, tweede op de 1500 meter achter Thibaut Fauconet. Die staat ook nu weer in de finale. Harold Silos staat daarin uit Letland en Jack Welborn uit Groot-Brittannië. moet even als Bert Voorthuizen gaan praten, als een biljartverslaggever. Want we zitten vlakbij de startlijn en we willen natuurlijk niet uh, die start hinderen te stil in Tiaf. Iedereen houdt de adem in. De spanning is voelbaar. Als de start in één keer goed is. Knecht gestart aan de binnenkant. Maar kan hij ook als eerste de bocht ingaan? Nee. Gaat als derde de eerste bocht in. De leiding is dan van Fauconet, de Fransman. Daarachter zit dan de Brit. Whitmore. Knecht in derde positie. Probeert Silos van zich af te houden. Het zijn maar 4,5 rondjes natuurlijk die 500 meter op het short track. Fauconet, gisteren al winnaar. Nu ook weer aan de leiding. De Brit. Welborn in tweede positie. Knecht nog steeds in derde positie. Probeert achter op te schuiven. wordt hij bijna onderuit. En daardoor verliest Sienkie Knecht de derde plaats aan Harald Silos. En ligt hij dus nu op de vierde plaats. Laatste ronde. Nog altijd Fauconet aan de leiding. Kan Knecht nog een beetje opschuiven. Zo ziet het er eigenlijk niet uit. En Fauconnet gaat onbedreigd naar de winst op deze 500 meter. En Sienkie Knecht eindigt op de vierde plaats. En daarmee pakt hij wel wat punten. Maar er had misschien wel meer in gezeten. Het tweede goud en dus voor de Fransman Thibaut Fauconet. Hij loopt uit in het uh, algemeen klassement van dit Europees kampioenschap. Want je hebt dus afstand, medailles en daar pak je punten mee. En dan uiteindelijk na vier afstanden in dit weekend... dan uh, pakt de rijder met de meeste punten pakt het uh, overall uh, klassement. Foucault doet dus wat dat betreft goede zaken. Sinky Knecht wordt vierde op deze 500 meter. Hij was de enige Nederlander die vandaag in de finale stond. De rest lag er allemaal vroeg uit. Hij houdt de hoog, maar geen medaille op deze tweede dag voor Sienkie Knecht. Langs de lijn Sportforum. Meningen en analyses over sportactualiteiten. Ja, we gaan de gebeurtenissen van de afgelopen week doornemen met drie gasten hier aan tafel die ik zo aan u ga voorstellen. U kunt meepraten in dit Sportforum zoals iedere week sportforum-apenstaatje-nos.nl sportforum-apenstaatje-nos.nl daar kunt u uw vraag naartoe sturen en dan gaan wij het voor aan ons uh, forum uh, vandaag oud wielrenner Bart Voskamp journalist Maarten Wijvels van het Algemeen Dagblad en Tom Boot onze vaste gast mag ik met uh, Bart Voskamp uh, beginnen wat was jouw moment van de week ik denk dat ik het wel kan raden ja natuurlijk als, als wielrenner uh, het overlijden van Peter Post dat, uh, ja, dat doet je wel wat dus dat staat, uh, dat staat gelijk als moment van de week voor mij wat ging er door jouw hoofd op het moment dat je het hoorde? Uh, ja, eerst schrik je daarvan natuurlijk. En dan is het zoiets van, het is toch een stukje afscheid van, uh, van, van een gedeelte van het wielrennen. Zeker van het wielrennen zoals het is geworden. En buiten dat vond ik het een hele aardige man. We gaan het er uitgebreid over hebben, vanzelfsprekend. Eerst even de kans geven aan Maarten Wijvels van het Algemiddagblad. Goedemiddag, om jouw moment van de week even voor te leggen. Ja, nou, ik wil even noemen dat, ik zie op de televisie hier dat Arjen Robben weer, uh, weer terug is. Goed om te zien. Goed Hef nieuws, die... inderdaad. Dat hij is ingevallen bij Bayern. Tweede helft dus... tegen Wolfsburg, net begonnen, Bayern 1-0 voor. Twee ja. penalty's gemist, eentje voor Wolfsburg en eentje voor Bayern. Dus er gebeurt nogal wat. Ja, en verder ben ik benieuwd of, uh, of, er, of er toch nog iets gebeurt met, uh, met Ruud van Nistelrooy. Die um, volgens de berichtgeving die gisteravond loskwam... Uh, dat Real Madrid hem, uh, hem zou willen polsen om terug te keren. Om, uh, om de langdurig geblesseerde Higuain te vervangen. En um, ik ben benieuwd of daar, uh, of daar schot in komt of niet. Hij stond in ieder geval op een lijstje, begreep ik. Ja. Uh, jij hebt vandaag nog even wat rondgebeld, wat is daaruit uh, voor Nou, niks concreet. In die zin dat hij uh, gewoon vandaag met, uh, met HSV speelt. En uh, ja, dat het de vraag is uh, hoe, ja, hoe, hoe dit verder gaat. Op dit moment weet ik er, weet ik er niet meer van dan. Uh... HSV heeft gezegd: gaat niet weg. Ja. Gisteren, de, de gisteren was de berichtgeving dat die kwaad het hotel was uitgelopen. Ja, dat, dat is onjuist. Dat is onjuist. Dat, okay. dat heb ik ook gehoord. Dat, ja. Want we hebben nog wel contact gehad. Maar, ja. um... Dat verhaal klopt inderdaad niet. Tom Boots, u hoorde hem al eventjes, onze vaste gast. Wat is jouw moment van de week? Het uh, hoogover schaaktoernooi in Wijk aan Zee is vandaag weer begonnen. Het is een fantastisch sterk toernooi. een van de sterkste toernooien ter wereld. Met uh, Anand, Carlsen, Aronian, Kramnik. Dat zijn uh, de sterkste schakers van de wereld. En... Het heet altijd chorus na de Hoogovenschaaktoernooi. werd overgenomen door Chorus. En tot mijn verbazing heet het nu het Tata-schaaktoernooi. Van Tata Steel? Ja, weer overgenomen. Nou, ik hou het gewoon bij hoogovels. We gaan het hebben over eh, Peter Post. Voormalig wielrenner, ploegleider. Eh, op 77-jarige leeftijd overleden. Post was eh, succesvol als ploegleider van TRL Rally en eh, Panasonic. Gisteravond hebben we al een uur lang over hem eh, gesproken in NOS Langs de Lijn. Tussen 10 en 11 uur. Um, Joop Soetemelk die won in 1980 de Tour de France als renner van de ploeg van Post. Hij boekte als baanwielrenner overigens ook grote successen. Post werd dan ook wel de keizer van de Zesdaagse genoemd. Op de weg won hij in 1964 Parijs-Roubaix. En hij werd ook wel gezien als de vernieuwer in 2003. Sprak Mart Smeets met hem. Ja, daar wordt altijd nog over gesproken. Dat merk je ook duidelijk, de waardering die je krijgt over de tijd van... De realiteit en de panasonic tijd, dat hoor je altijd weer. Wij waren toch een ploeg die uh, zo'n beetje de ploegentijdrit altijd naar de hand konden zetten. En wij hebben natuurlijk vroeger niet alleen in de ploegentijdrit, maar ook altijd uh, de, de proberen de beste naar onze hand te zetten. Altijd op de kop te rijden. Ja. En dan wil je ook de beste zijn in de ploegentijdrit. Ja. En dat was een soort ego van de ploeg geworden. De ploegentijdrit is van ons, neem ze ons niet af. Kenmerkend voor Borst was ook zijn keiharde opstelling... tegenover zijn eigen renners. En die Kuiper reed drie jaar onder Post. Die twee konden niet altijd even goed met elkaar overweg. Na drie jaar al ben ik weggegaan. Omdat ik vind, vond dat hij... Hij was zo keihard. en Dat lag niet in mijn mentaliteit. En ik was ook zo groen als gras in het begin. En ik vond het wel keihard. Dus uh, als je gewonnen had en je had je best gedaan... dan moest je morgen weer winnen. Dus hij was nooit tevreden. En, ja, dat vond ik toch wel... Uh, dat, daar had ik wel moeite mee en, Maar verder, uh, ja... Het leven gaat verder. Heeft die ploeg verder fantastisch uitgebouwd. Ja, we hadden jaren bij dat we elf etappes in de toer wonnen. En dan moest het liefst nog twaalf zijn. Hij, hij zei wel eens tegen mij achteraf. Ik zei, man, je was toch veel te keihard. En zo je met mensen ging... Ja, maar hij... Daar had ik ook geen school voor gehad, zei hij. Uh, ik deed het op mijn manier en achteraf had ik dat misschien ook wel anders gedaan. Maar ja, het, het heeft wel gewerkt op een gegeven moment tot een bepaald uh, hoofde. En dan Ruud Bakker. Hij is 14 jaar lang zoonjeur geweest bij de ploeg van Peter Post Hij heeft uh, van dichtbij meegemaakt hoe Post met zijn renners omging. En wat hij van plan was met zijn ploegen. Ik had meestal de, de, de kamer in het hotel naast hem. En dan moest ik hem s morgens wekken. En, en het eerste wat hij vroeg, hoe is het met mijn renners? Hoe staan ze ervoor? En, dat, dat, dat contact was er altijd. Hij was altijd zo geïnteresseerd in hoe, hoe die renners ervoor stonden. Ja. En wij konden natuurlijk als verzorger, konden we aardig inschatten hoe de vlag erbij stond. Ja. En ik weet nog goed, we waren in de ronde van Zwitserland. En, en toen zegt post: kom, we gaan even naar het casino. Dus s'avonds zijn we naar het casino gegaan. En, en, en dan legde hij op die speeltafel legde zo vijf schijfjes neer. Hij zegt, kijk Ruud, zo gaat het in de toekomst worden. Ik ga, vijf, ik ga zeker met vijf grote renners met vijf speerpunten werken in de toekomst. Ik ga een hele grote ploeg bouwen. En zoals ik nu speel met, met die fishes, zo moet ik ook met renners kunnen spelen. Hij zegt, er moet altijd een renner in ontsnapping zetten die kan winnen. Dan hoeven de anderen er niet achter te rijden van onze ploeg. Dus het, dan kunnen we altijd uh, defensief blijven. Ja. Maar als er iemand bij zit die niet kan winnen... dan moest die ploeg op de kop gaan rijden. En dan was het een zware dag natuurlijk. En zo had hij dat al bedacht. Ja, soigneur uh, Ruud Bakker gisteravond in onze uitzending... die dus eigenlijk vertelt dat het totaal wielrennen... net als het totaalvoetbal van Michels, het totaal wielrennen... eigenlijk is ontstaan tijdens de ronde van Zwitserland. Uh, kijk nu Bart Voskamp aan. In het casino al daar. Kennen jullie dat verhaal? Nee, het verhaal ken ik niet, maar de tactieken die uh, daar besproken zijn... die worden nog steeds gehanteerd. Tenminste, in mijn tijd en ik denk nog steeds. Uh, uh, renners als, als, als Jan Raas en Kees Priem hebben natuurlijk onder post gereden. Ze zijn later zelf ploegleider geworden. Waar, daar heb ik weer onder gereden. En dan komt mij dat heel bekend voor. Dus Theo de Roy, ik heb er niet onder gereden, maar dat, dan zie je inderdaad tactieken die, die Peter Post toepast. Dat zie je eigenlijk nog steeds uh, gebeuren. En dat is natuurlijk wel succesvol. Heb je een renner mee, dan zit de rest van de ploeg ook op het gemak. Wordt hij teruggepakt, is de rest fris. Dus er is goed over nagedacht. Ken jij je post persoonlijk? Uh, de laatste jaren pas. Ik ben in 93 beroepsrenner geworden... dus ik heb hem toen nog heel even meegemaakt als, als manager. Uh, er gaan heel veel verhalen over hem als, als, als mens... en uh, hoe zijn tactieken waren en hoe hij met mensen omging. Dus het waren altijd hele mooie verhalen. Uh, persoonlijk heeft hij mij drie jaar geleden gebeld... om uh, lid te worden van de club van 48... Een club van 48 is een, is een club van, van oud-beroepsrenners. En dat vond ik zo'n grote eer dat uh, nou ja, meneer Peter Post... mij gewoon persoonlijk belde om daar lid van te worden. Dus ja, dat, uh, dat vond ik echt hartstikke mooi. Ja, je hebt hem ook meerdere keren meegemaakt. Ja, dus bij die club van 48 ook. Uh, was een enorm goede gast hier altijd. Hij is er uh, voorzitter van geweest, wat nou Theo de Rooy doet. Dus toen heeft hij al een stapje terug gedaan en een warm mens vond ik. Hij het zag het... er altijd ook heel uh, geswaaieerd en goed. Ja, hij, kwam, hij, kwam altijd, hij kwam altijd wel binnen. En uh, we hadden naar nou, haar gekregen dat we een heel mooi speltje kregen. met het nummertje 48 voorop uh, de Colbert. En ja, ik, ik kon hem die avond niet vinden toen ik daar naartoe moest. Maar hij was man van detail. En hij zag dat wel. naar nou, wees mij er toch wel even op. Ja. Uh, Tom Boots, Peter Post overleden. Nou, het was wel een klap voor mij. Uh, hij zat in de club van 48, zegt Bart net. Maar hij zat ook in de club van 144. Dat zijn, laten we zeggen, prominente sporters uh, of journalisten. Of, uit, zit. Uit, daar zit ik ook in, ja. ja. En daar zagen we elkaar altijd. En er was een klik tussen ons. En Zijn overlijden heeft me verschrikkelijk veel verdriet gedaan. En ik vind het jammer dat ik niet weet dat ik er niks van af wist... want anders had ik hem zeker opgezocht. Dat hij ziek was, bedoel je? Ja. Ja. Ja. Ja. Is, dat, is dat opvallend? Dat, dat, je, dat ja, je dat niet weet? Of is dat, is dat typerend voor hem? Dat hij bewust dat niet Dat, dat hij bewust weet niet, weet, niet, uh, de kopie ik, bedoel bij ja, te zeggen? Dat hij ja, ik wist het gewoon niet. En ik hoor nu ook... Uh, ik heb hier bij de NOS over gepraat. Het heleboel van de NOS het, het ook niet wist. Precies. En of het typerend is... Dat, kijk... Als het erg met je is, kan ik me voorstellen dat je anderen het niet bijhaalt. Dus het, eh, maar ik vond het heel erg jammer dat ik niet even nog een goed gesprek eh, met hem heb gehad. Nou, wat had je nog met hem willen bespreken? Nou, kijk, als wij elkaar tegenkwamen... we zaten ook altijd bij, in het diner naast elkaar. Wij vonden het zo leuk. Eh, het klikte kennelijk tussen ons en het was altijd zo leuk hem te zien. En van de andere kant kwam het ook. En misschien, en misschien ga ik ook een column aan wijden... We hadden ook een beetje dezelfde methodes, zal ik maar zeggen. Ja, als er over hem met hart, over hardheid wordt gepraat, we hebben net Henny het wordt bij mij ook, en over discipline en dergelijke. En dan denk ik, Henny, zo'n groot kampioen, wat praat je nou Post nam de uiterste consequentie uit, uit de doelstellingen die hij had. En daarvoor, ja, vluchten kan niet meer. Ja, en dat noemt men dan hard. Ik denk, je hebt meteen een concurrentievoordeel. Als iedereen dat deed. Ja, dan werd je altijd kampioen. Ja, Hij vroeg het uiterste. Ja, maar... Het maximale. Nou, en dat mag je ook vragen op dat niveau. Nou, ja. ik, het leuke is... kijk, ik wil, Als ik spelers krijg, wil ik nooit uh, allemaal regels geven. Hè? Want uh, je zal wel zien gedurende de tijd... hoe mensen met elkaar omgaan. Maar ik had maar één regel, één afspraak. Je doet je uiterste best. Ja, coach, hoorde je dan altijd. Hè? Maar men heeft niet in de gaten wat dat betekent. Nou, je uiterste best doen is wat, uh, wat uh, Post wilde. Je hoort ook wel verhalen uh, dat hij daar een beetje in doorsloeg. Ja, maar, een mi militaire precisie was het. Nou, maar daar is ook niks op tegen. Kijk, dan krijg je weer het woord discipline. En discipline is voor mij niks anders dan... Uh, een afspraak is een afspraak. Ja. Dus die kom je na. Ja. Hè? En als men aan cadaverdiscipline denkt... daar denkt hij ook niet aan en ik ook niet aan. Want dat is natuurlijk helemaal fout. Het is maar net hoe je het ervaart. Ja. Als nou IT. ja, goed. Daar, ja, dat kan zo zijn. Dat je toch een aantal sporters erbij hebt die daar niet tegen kan. Want het is onmiskenbaar dat Hennie Kuiper een groot kampioen is. Maar die kon dat kennelijk niet tegen. En dat heb ik ook wel in de sport geleerd. Dat, uh, met sommige mensen is de andere aanpak. En die komen ook tot grote hoogte doodgaan. Bart, je had het net over verhalen. Uh, Bart Verhalen die je hoorde die over hem gingen. Nou ja, wat, wat waren dat voor soort verhalen? Uh, uh, uh, dat zijn natuurlijk de verhalen die ook wel, wel redelijk de, de, de pers hebben bereikt. Maar gewoon zijn precisie en, en hoe die tot alles uitdacht. Hij bemoeide zich overal mee. En dat is gewoon later ook doorgegroeid in allerlei andere ploegen. Over, over materiaal, over, uh, over hoe je gekleed gaat. Ik noemde het even van het speltje. Maar uh, dat zat in hem. Je moest gewoon goed gekleed naar de koers toe. Uh, de auto's waren, zagen er goed uit. Als die ploeg ergens kwam, dan was het gewoon goed voor elkaar. En als die ploeg begon, dan was alles gewoon supergoed. Denk je misschien ook dat dat beeld een beetje is ontstaan omdat hij juist zijn vernieuwing doorvoerde in een periode dat de wielersport eigenlijk zoals hij Verbrugge het gisteravond ook in de uitzending zet was eigenlijk één grote bende en hij heeft een soort van uh, uh, orde in die chaos geschapen. En dat was, dat was het vernieuwende. Ik denk, ik denk dat, dat Peter Post op het juiste moment... denk ik, in de wielersport is gestapt... met ook natuurlijk een hele goede generatie wielrenners. Als je kijkt wie er allemaal bij hebben gereden... Ja, dat, zijn, dat zijn allemaal toppers, het zijn allemaal verdetten... waar je nog steeds tegen opkijkt. En die heeft hij allemaal samen binnen een ploeg gebracht... en ook nog eens samen laten presteren. En uh, als ploeg laten rijden, dat is natuurlijk heel moeilijk. Als jij tien verdetters bij elkaar zet, dan willen ze eigenlijk allemaal winnen. En als je het zo voor elkaar krijgt dat de verdetters voor elkaar gaan rijden... Ja, dan doe je het denk ik als, als, als trainer of ploegleider of, of, of coach doe je het heel goed. Ja. We hebben het nu over zijn uh, periode als, uh, als ploegleider. Hij heeft natuurlijk op de baan heel veel bereikt in de diverse zesdaagse. Aan de telefoon uh, Peter Bonthuis, die uh, uh, meerdere keren uh, met hem uh, te maken heeft gehad in, uh, in de zesdaagse. Meneer Bonthuis, Goedemiddag. Goeiemiddag. Goeiemiddag. Uh, ja, uh, hoe lang? Heel lang, hè? Um, ik heb twintig uh, jaar met hem, uh, met hem samengewerkt. Um, dus dus uh, zowel voor de ploegen van, van uh, Rally, Panasonic en Histor. En uh, uiteraard ook de zesdaagse met hem gedaan. De zesdaagse van uh, Rotterdam en de zesdaagse van Maastricht. Ja, u deed het management, moet ik het zo zeggen? Nou, we waren... Ja, ik weet niet hoe ik dat zo mag zeggen, maar... We waren wel een twee-eenheid. En, en alles wat hij niet deed, dat deed ik eigenlijk... Hm. Dus ik was eigenlijk meer het, het, het administratieve verhaal, de organisatie eh, zeg zeg maar, van het thuisfront. Terwijl Peter uiteraard natuurlijk heel vaak met de ploeg op pad was. Ja, uh, u, u bent met rond de zesdaagse eigenlijk uh, met hem begonnen, hè? Zo is het begonnen, de samenwerking? Uh, ik ben, ja, ik ben ooit in de zesdaagse, toen ik chef sport in de hooi was, uh, toen ben ik, uh, ben ik ja, in contact gekomen met hem. En ja. zo is die samenwerking tot stand gekomen. Nou, is er heel veel in de media over hem verschenen? Vandaag ook, kranten vol, gisteren, radio, televisie. Uh, u heeft dat allemaal aangehoord. Kloppen alle verhalen over hem, die u heeft gelezen en gehoord? Uh, ik, heb, ik heb niet al te veel verhalen gelezen, moet ik zeggen. Ik, uh, ik, heb, ik heb gisteren gehoord van het, van het overlijden en dat was een schok. Uh, de laatste tijd had ik niet veel, uh, moet ik ook eerlijk zeggen... ik had niet veel contact meer met hem. De, de, de, tot een jaar of vier geleden hebben we heel intensief contact gehad... en uh, spraken we elkaar vele malen per dag... En uh, op een gegeven moment, ja, je gaat allebei je eigen kant op en dan, dan verwatert dat wel. Uh, de contacten zijn, we zijn altijd wel goed gebleven als we elkaar tegenkwamen. Geen enkel probleem. Opvallend genoeg kwamen we elkaar vaak tegen in het Feyenoordstadion. hebben wij bij een van, van, van de co-sponsors uh, Isostar contact, uh, of tenminste een gast was. En ik was bij Eneco vaak, vanwege de Eneco Tour. En dan zaten we precies naast elkaar. Ja. Dat kon bijna geen toeval zijn. Ja. En, dan, dan, en dan hebben we al een goede contact gehad, maar... Ja, als ik als ik post mag typeren dan, dan nou, zou ik als eerst willen zeggen een geweldige vakman op zijn gebied um, een, een man uh, die veel meer deed en, en, en er zitten veel meer verhalen achter denk ik dan uh, uh, ja, dan naar voren zijn gekomen ik kan misschien één, één voorbeeld geven wat voor mij wel altijd heel typerend is geweest. Dat, dat, dat hij een keer problemen had met een, met een renner in zijn ploeg. En die renner toen in een ontsnapping zat bij het kampioenschap van Nederland. En toen heeft hij een andere ploeg ingehuurd om achter zijn eigen ploeg aan te rijden. Om, om die boer weer recht te zetten. En, en, en ja, dat zijn wel dingen dat je denkt van ja god, dat is, er wordt dieper over nagedacht dan alleen maar een, een koersje rijden. Um... Denkt u dat hij voldoende heeft genoten van zijn successen? Ik las vanmorgen namelijk ergens, ik dacht dat het in het uh, AD was... dat hij uh, op het moment dat er wat gewonnen was... was hij alweer bezig met die volgende etappe of met die volgende wedstrijd. Heeft hij ja. in zijn leven voldoende genoten van al die successen? Ja, ik ben ervan overtuigd dat hij heel veel genoten heeft in zijn, uh, in zijn <coughs> leven. En, en, en de successen, dat klopt. En dat, dat hij uh, met de dag erop ook bezig was, dat, dat klopt ook. Maar dat was, ja, was zo'n... Ja, Gedachten voor hem om. om ja, de, de, dat, dat was. Eigenlijk. Uh, ja, moet, moet zeggen, dat was een automatisme voor hem. Hij was altijd bezig met het volgende moment. En hij uh, zei over het verleden, dat geloof ik wel. En, en we gaan weer naar morgen kijken. En, en het was inderdaad, wat ik net Henny Kuiper hoorde zeggen. Elf uh, etappes. Toen, toen was hij toch wel een beetje ongelukkig dat de twaalfde ook niet gewonnen was. Is die te vergelijken met Michels? Die vergelijking wordt wel gemaakt. Uh, ik, ik moet u eerlijk zeggen dat ik ken Michels niet goed genoeg. Dus ik, ik durf dat niet te zeggen. Was het een harde coach? Hij was keihard. En, uh, en uh, keihard en ook egoïstisch. Hè? En, en egoïstisch voor de ploeg bedoel ik dan. He, dus dat hij toch uh, uh, het, het maximale uit iedereen wilde halen. En dat, dat gold, uh, en zo heb ik hem natuurlijk meegemaakt, dat gold ook voor zijn begeleidingsteam. Ik denk dat hij uh, een van zijn uitspraken was van alles wat je zelf niet kunt, dan moet je laten doen door andere mensen die dat beter kunnen. En, en uh, je hebt natuurlijk een aantal vakidioten nodig. Uh, Jan Legram was er een, he, de, de mechanicien. Uh, dat was de beste in, in, in zijn vak. Uh, Ruud Bakker was er, was er een. En ik ben er trots op dat ik, dat ik tot, zeg maar, tot dat kwartet heb mogen behoren. Ja. Was je ook hard voor zichzelf toen hij op de baan nog uh, actief was? Ja, keihard. Je kunt keihard. u daar een voorbeeld van geven? Uh, nou, ik kan me nog herinneren... u uh, uh, bedoeld aan de, de tijd dat hij zelf fietste? Ja. Ja, nou, ik kan me nog wel herinneren dat hij, dat hij een keer niet zo in orde was... maar dat hij Theo Verschuren, geloof ik, met vijf, zes ronden... in het Sportpaleis in Antwerpen uh, helemaal aan gortree. En toen, toen hij aan het eind van, van, van die werd bijna ook zelf uh, het niet meer, niet meer uh, redden. Maar, maar, maar ja, hij was, was echt keihard. Maar dat was hij in in in, denk in zijn hele leven ook. Uh, ja, in, in alles wat hij heeft, heeft gedaan. Klopt het dat hij in 2003 samen met u, de, de zesdaagse van Rotterdam, een nieuw leven heeft ingeblazen? Uh, nee, dat klopt niet. Oh. Uh, twee, wij hebben dat eer, eerder gedaan. In, uh, maar dat was in, moet ik even teruggaan, ik denk 19... 80 of zoiets in die... In die ja, 19... oké, okay, een, een hernieuwd, op de, hernieuwd uh, een nieuw leven in blazen, laat ik het dan zo ja, zeggen. Ja, nee, nee, nee. We hebben wel uh, contacten gehad met, uh, met Ahoy. Uh, ik heb zelf uh, toen, toen, toen een, een rapport voor Ahoy mogen maken, samen met Peter. En uh, ik heb toen gezegd, ik ben, ben altijd heel loyaal naar hem geweest. En nooit aanbiedingen van andere ploegen geaccepteerd. En uh, hij, hij, ja, hij zag het niet meer zitten om nog in de zes te gaan. En toen heb ik uh, uh, Ahoy laten weten dat ik dan ook niet mee zou, uh, zou gaan doen. Ja. En toen is, uh, is er een andere organisatie gekomen samen met CERCU. Ja. Uh, en, en, Waar hij vroeger meegereden heeft nog. Ja, ja. maar er is ook, hij is ook nooit meer teruggegaan naar Ahoy weer bij mij weten. Hij is nooit meer ook naar die zes gaan kijken. Hoe uh, zult u hem herinneren, tot slot? Ja, als een, het is mijn beste vriend geweest. in de periode dat we samenwerkten. Nogmaals, dat is wat verwaterd. Maar ik, ik zal hem als een, als een vriend en als een. in ieder geval voor mij een, een, een heel. Ja. <laughs> ik vind het moeilijk om daar woorden voor te zoeken. Maar ik heb veel van hem geleerd, laat ik het zo zeggen. Dank u vriendelijk. Graag gedaan. Peter Bondhuis. Tom Boot? Nou, ik vind het wel leuk even, want er wordt zoveel. of niet zo goed. De vorige, ja, vorige week Koemelijn. Het lijkt wel of het ja, allemaal nu moet gebeuren. En Frans toen dacht ik meteen aan van de vaste de, de Benk, Benk. Anto Gezing, wat denk je daarvan? En uh, hoewel Moulijn geheel anders is, want die was helemaal geliefd. En Post waardeer je vooral... Ja, voor mij is hij geliefd. Maar waardeer je vooral voor zijn vakwerk natuurlijk. En jij vroeg net even de totaal... Michels. En Michels had bekend om zijn totaal voetbal. En hij heeft zegt men het totaal wil. En toen dacht ik, wat is dat nou? Ja, de man was totaal. Als renner... Zowel op de weg als op de piste was hij verschrikkelijk goed. Maar als ploegleider, zowel allround, etappes won hij, klassementen won hij. Uh, en eigenlijk is dat de logische gedachte. Dus wat hij zijn hele carrière heeft gedaan, is he heel logisch nagedacht, maar het ook gedaan. Hm. Bart uh, uh, Voskamp, heb jij de indruk dat uh, het wielrennen zoals jij het hebt meegemaakt, mede te danken is aan Peter Post? Ik heb natuurlijk niet heel lang geleden nog niet gefietst. Maar in mijn periode, wat ik al zei, dan, dan, dan krijg je wel stukjes mee. Het zijn, het zijn uh, uh, mensen die onder hem gefietst hebben. Die daarna de, het hebben overgenomen. Zijn ploegleider geworden. Die hebben die renners weer opdracht gegeven. Zoals Peter Post het ook deed. En dan werden er ook wel verhalen verteld. Inderdaad, ook, uh, het verbaast me ook niks om een andere ploeg in te huren omdat gaat dicht te rijden iemand van zijn eigen ploeg. Ja, dat soort dingen gebeurt gewoon. En daar moet je wel sterk over nadenken. Om niet in, in, in, in, in, in uh, een heel, heel klein te denken. Maar in het groot te denken. En, en vooruit te denken. En daar dat was hij blijkbaar toch wel een stratege in. Ja. Dus dat, daar is hij zeker vernieuwend in geweest. Maarten Wijvels, AD. Vanmorgen een mooi stuk uh, met Louis van Gaal in jullie krant. Toen ik het las, moest ik op een of andere manier ook aan Peter Post denken. Ik maakte die vergelijking met Van Gaal. Heb jij die ook gemaakt de afgelopen 24 uur? Um... Nou, niet heel direct, alleen dat, uh, ja, dat bevlogen. Hè? Want ja. ik zag ook in, in, in onze krant, in, in het eerste stuk stonden ook wat reacties. En ja, dat, dat die passie, de bevlogen. Steven Rooks had daar ook een paar opmerkingen over. Ja, dat, dat zie je wel. Maar ik denk als je dat soort uh, mensen die, die, die toppers in, in hun discipline van sport begeleiden, ja, die, die, die, die hebben iets speciaals. En. Um, maar wat, wat, wat ik me afvraag als ik het zo hoor... want ik, ik ben van een andere generatie... dus ik heb Post nooit zien, uh, zien rijden. En, uh... Ik heb ook niet zien fietsen, hoor. Nee, ook zelfs niet? Nee. nee. Maar zou hij nou... Een, een iemand, en iemand, Henny Kuipers zijn volgens mij van... Ja, uh, hij had gezegd, joh, ik, uh, ik heb er ook niet voor gestudeerd... ik doe ook maar wat. Maar is dat zo? Heeft hij geen inspirator of een leermeester of zijn kennis misschien in, in, in een ander land opgedaan? of hoe Is daar iets over bekend? Nou, wacht even. Heel korte even. Tonen, ja, ja, Hij was natuurlijk wel wielrenner en heeft hij de top, ja. dus daar heeft hij heel veel meegemaakt. Precies, maar hoe eh. je een management... Ja, hoe je ik dat... denk het niet. Je gewoon coachen wordt altijd overschat. Het is gewoon je logische verstand gebruiken, maar dan ook nog even toepassen. En mm. dat is vrij lastig natuurlijk. En daar was hij heel goed in. Ja. Hij heeft eigenlijk gewoon eh, niet nagedacht en gewoon zijn gevoel gevolgd. Is dat een beetje wat hij nee, gedaan heeft? Ook de logica, want wat hij doet is heel erg logisch elke keer hoor. Ja. Dus ja. dat begreep ik heel goed. En, en wat misschien met Van Gaal samenhangt, is dat ze specialisten inhuren op andere terreinen waar zij niet... Eh, waar ik niet goed in ben, ja. daar huur ik dat gewoon iemand voor in. Van Gaal doet ja. dat ook met... Ja. Ja. ja, dat zijn de grote jongens. Goed, het, uh, we horen de, de eindtune van dit uur van NOS Langs de Lijn. Zometeen um, om vijf uur een uitgebreid NOS-journaal. En daarna zijn wij terug, gaan we het onder andere hebben... over de technische hulpmiddelen die misschien toch komen van de FIFA. Wat een omwenteling. Sportforum.nl Daar kunt u een mailtje naar sturen. Leg het straks voor. Sportforum.nl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 Asbest vrijgekomen in Zembla vanavond, half elf bij de Vara Nederland 2. Versterk jezelf vandaag? Vraag de trainingsgids van Schouten en Nelissen aan op SN.nl.